Goedemiddag, het leger probeert de rust in Egypte te handhaven. Bevrijding Auschwitz herdacht in Amsterdam en Tennessee Novak Djokovic wint Australian Open. Het weer in het noorden mistig, plaatselijk minder dan 200 meter zicht. In het zuiden is het nevelig, in de loop van de dag overal zonnige periode. Temperatuur langs de kust 2 tot 4 graden en land in maart rond het vriespunt. Ook vanavond en vannacht weer kans op mist. Morgen is het droog met later op de dag wat zon. Het wordt dan 1 tot 4 graden en de dagen daarna iets hogere temperaturen. In Egypte is het weer wat rustiger, maar dat komt niet door de politie, want die trekt zich terug. Het gevolg daarvan was dat er vannacht geplunderd werd door bennes met jongeren... en dat de luxe appartementen en villa's in buitenwijken werden leeggeroofd. In die wijken worden nu veel burgerwachten opgericht. Uit verschillende gevangenissen ontsnapten verder duizenden gevangenen. Er werden brandjes gesticht en ze gingen op de vuist met bewakers, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Wat is er nou precies aan de hand? Wie komt er nou precies plunderen? En wie is er om ons te beschermen? Volstrekt, onduidelijk en dus zie je dat de mensen zichzelf maar proberen te beschermen. Het leger is steeds zichtbaarder in het land. Zo zijn de militairen nu ook in de toeristische badplaats Sharn sheikh Hoewel daar tot nu toe geen ongeregeldheden zijn geweest. In Cairo heeft het leger op veel plaatsen de weg versperd. Correspondent Sander van Hoorn liep gisteravond door de stad. Een stukje langs de Nijl waar meerdere tanks staan en gepanzerde voertuigen... En eentje staan heel veel mensen voor. Eentje met een grote trommel. er lijkt wel een dweilorkest. En neer, neer met Mubarak. Dat is het spreekoor wat je het meeste hoort op dit moment. Overal staan groepjes mannen. En overal staan ook militairen bij die tanks. En het lijkt op zaterdagavond in elk geval in alle gemoedelijkheid te gaan. Er zit een militair te bidden naast zijn tank. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. En aan de andere kant van die militairen een uitgebrand voertuig. Een bus zo te zien. Ik zie inmiddels ook waar ze voor staan in uh, grote hoeveelheden. Ja, als je nog even een stukje doorloopt, dan zie je alleen maar panzervoertuigen. In elk geval het Egyptische televisiegebouw, zaterdagavond. En nog even over die tanks. Het leger en het volk zijn één, staat er op één van die tanks. En uh, dat is een beetje de wens die de vader is van de gedachte. Want het leger, dat zou de bescherming moeten zijn tegen de gehate politie en de geheime politie. Maar het leger heeft eigenlijk nog helemaal geen positie ingenomen. Dat is een van die onzekere factoren op dit moment. Plunderingen is een ander verhaal. En berovingen vooral in de buitenwijken, maar ook in het centrum. En daarom zie je dat die tanks op strategische plaatsen staan. Maar ook uh, burgers die doen dat. Want deze man die zegt dus dat de geheime politie degene is die uh, de zaken vernielen... en dus niet de burgers. En zij zijn met een groepje mannen en een groot spandoek... onderweg naar het Nationale Museum, waar al die historische schatten liggen. En dat, zeggen ze, gaan wij beschermen. Het pand van de Nationaal-Democratische Partij... wat op vrijdag in brand gestoken werd, dat smeult nog altijd na. Af en toe zie je de vlammen weer oplaaien. En daarachter dus dat grote centrale plein... waar de harde kern van de demonstranten ook s'avonds laat nog is. De woede is nog niet weg en die zal niet weggaan... zolang de president er nog is, Mubarak. Wat wel weg is, is dus de politie. En vandaar dus die plunderingen. En de speculatie is op dit moment waarom die politie weg is. En op televisie hoorde ik een van de oppositieleiders... de volgende verklaring geven. Uh, de politie heeft zich bewust teruggetrokken om chaos te laten ontstaan. Om vervolgens duidelijk te maken... mensen in Egypte, jullie kunnen kiezen verder met Mubarak of chaos... Het is een van de theorieën. Het probleem op dit moment... vooral dat niemand weet hoe het verder gaat. Bij een vlottocht vannacht in Capelle aan de IJssel is één dode gevallen. Een man van 22 uit Delft. Samen met drie anderen zat hij op een vlot. Ze waren onderdeel van een toneelgroep die een oefenweekend hadden... op een scoutingterrein. Rond vier uur nachts sloeg het vlot om. Drie van de vier konden zelf weer op de kant komen. De vierde werd later op de ochtend gevonden, vertelt de politie. Morgen rond een uur of uh, half tien heeft een uh, duiker van ons arrestatieteam hem gevonden. Je zou zeggen, er het best een lange tijd tussen, maar dat heeft te maken met het feit dat door de bewegingen in het water, het is vrij ondiep, heel veel uh, modder los is gekomen van de bodem en het is dus heel erg onderzichtig werd. Ja, en de omstandigheden die werken natuurlijk ook niet mee, hè. er lag wat ijs en het was donker natuurlijk vooral in het begin van het onderzoek. Maar goed, uiteindelijk is die om, uh, om half tien vanmorgen wel gevonden. Binnen de groep was alcohol in het spel. Of de 22-jarige ook gedronken had, moet onderzoek nog uitwijzen. In Amsterdam is zojuist herdacht dat 66 jaar geleden... het concentratiekamp Auschwitz werd bevrijd. Er waren zo'n 2000 mensen bij de herdenking. Verslaggever Trudy van Rijswijk. De Roma, de Sinti en de Joden die omkwamen in Auschwitz worden tijdens deze herdenking herdacht. En het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt hier in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is helemaal vol, de mensen staan voorbij de poort. Dat zijn veel overlevenden van de kampen, hun familie. Maar ook leden van het kabinet en van de Tweede Kamer. En burgemeester Van der Laan, natuurlijk. Oud-burgemeester Cohen zag ik hier. Ambassadeurs uit een aantal landen, burgemeesters uit de buurt en heel veel schoolkinderen die zijn er ook altijd bij. De Sinti in de Roma werden herdacht met muziek en rabbijn Menno ten Brink sprak voor de Joden. Voorzitter Jacques Grishaven van het Nationaal Auschwitz-Comité had dit jaar een speciale boodschap. De Auschwitz-herdenking moet een nationale herdenking worden, net zoals 4 en 5 mei. Wij moeten ervoor zorgen dat ook op lange termijn deze belangrijke herdenking zeker wordt gesteld. Wij vragen de regering om ervoor te zorgen dat de Holocaust Memorial Day Auschwitz-herdenking officieel de status van een nationale herdenking krijgt. Volgende week wordt dit plan nader uitgewerkt in Den Haag. Intussen ligt het glazen monument bedolven onder de meest prachtige bloemstukken, veel rozen en witte lelies, en is het park weer goed deels leeg. Uh, op een paar mensen na die in alle rust willen herdenken. Dit is het NOS-journaal, het Ewout de Jong. Nabestaanden van de Nederlanders die vorig jaar omkwamen bij de Vliegramp in Tripoli, zijn kwaad. Ze krijgen nauwelijks informatie over het onderzoek naar het vliegtuigenongeluk. Al ruim een half jaar heeft niemand iets gehoord uit Libië... zegt advocaat Ferou Mewa. Er staat familieleden van 30 slachtoffers bij. In eerste instantie zal dat de Libische autoriteiten... samen met een onderzoeker van een Amerikaanse motorfabrikant... en van Airbus eh, onderzoek zijn begonnen. In eerste instantie was de Onderzoeksraad voor Veiligheid eh, van Nederland daarbij betrokken. En dat zijn dan de aangewezen partijen. In principe valt de informatieplicht eh, bij de Libische autoriteiten... En ik uh, informeer als advocaat van nabestaanden weer op mijn beurt... bij de advocaat van Afrika Airways. Het opmerkelijke aan alles is dat uh, zij goed meewerken. De, de contacten zijn goed. Maar op dit punt weten zij ook niets. En dat is heel opmerkelijk. Maar zeggen ze ook hoe dat komt? Zij hebben gezegd dat zij uh, ook geen informatie krijgen... van de Libische onderzoeksautoriteiten. Dus alle sporen daar naartoe, uh, dat houdt gewoon ergens op. En zelfs de betrokken partij Afrika Airways wordt niet op de hoogte gehouden. Wat betekent dat voor uw cliënten? Iedereen heeft baat bij een goed en gedegen en goed onderbouwd rapport. Maar opmerkelijk is dat er helemaal niets wordt vernomen. En dat, ja, dat, dat, dat stoort mensen. Dat stoort mensen in hun rouwverwerking, hebben wij gemerkt. Er zijn zelfs cliënten die daardoor zodanig verstoord worden in hun rouwverwerking. dat ze psychische hulp zoeken. Uh, ja, je ziet toch wel dat ze het geen plaats kunnen geven. Ze hebben een fase gehad waarin zij hun naasten hebben kunnen begraven. afscheid hebben kunnen nemen en dan blijven de vragen over en uh, ja, informatievoorziening ten aanzien van dat soort vragen. Dat wordt niet geleverd. Nou is aan het begin van het hele proces het ministerie van Buitenlandse Zaken... steeds aanspreekpunt geweest, onder andere ook via familierechercheurs. Wordt u daar ook niet wat wijzer? Nee, nou, Buitenlandse Zaken heeft in het begin heel goed werk verricht. Alle cliënten zijn daar echt zeer over te spreken. Maar je ziet dat op het moment dat de nabestaanden belangenbehartigers krijgen ministerie van Buitenlandse Zaken eigenlijk haar handen daarvan heeft afgetrokken. In de veronderstelling denk ik dat de advocaten en de belangenbehartigers het wel verder zullen oppakken. Ik denk dat ze hebben onderschat dat het niet verstrekken van informatie op dit punt ja, storend is voor de nabestaanden. En dat zij niet hebben ingezien dat de advocaten niet verder komen daarin. Uh, het is een ramp van nationale omvang. Zeer veel Nederlanders bij betrokken. Veel meer nabestaanden bij betrokken. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar verantwoordelijkheid genomen in het begin. Goed gedaan. Ik zou zeggen, zet dat voort. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat ze niet meer op de hoogte is van de stand van zaken van het onderzoek. Dat is volgens Buitenlandse Zaken aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar ook deze organisatie stelt niks meer te horen uit Libië tot frustratie van meester Pieter van Volhoven, voorzitter van de Raad. Wij lezen niet mee, we krijgen op dit moment niets. Dan kunnen we ook op vragen, maar als ze dat niet geven, dat, dan, dan is dat gegeven. Dus we, we, alleen we op een zeker moment zullen we gaan vragen waar blijft dat rapport? En dat zal zeker gebeuren. Advocaat Meewa in gesprek met verslaggever Olof van Jolen. Sport. Gaan we eerst eens kijken bij het voetballen bij Excelsior. door Den Haag zit Ragnar Niemeyer. Uh, Ragnar, toen we je voor het laatst hoorden, was het 1-1. Dat is wel veranderd, hè? Klopt, want Adel Den Haag staat inmiddels op een 2-1 voorsprong. Doelpunt van Kubik. Hij is terug in het elftal. Hetzelfde geldt voor de man van de gelijkmaker. De 1-1 was namelijk van Boulikin. We zitten inmiddels in de 41ste minuut van deze wedstrijd. Een mooie bal vanaf de rechterkant. Halverwege de, de, de helft van Excelsior. Zo in de voeten van Kubik die links voor het doel de bal ineens uit de lucht pakte. En de doelman van Excelsior, Lex van Haafde, die vervangt...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 derde goal tegen voor deze debuterende eredivisie keeper Pauwe heeft migraine met Den Haag op een ruime voorsprong. Een paar minuten dus voor de rust. Marianne Vos blijft een klasse apart bij het veldrijden. In Sankt Wendel werd ze voor de derde keer op rij wereldkampioen. De Amerikaanse Catherine Compton was de grote favoriete. Ze won alle wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Maar op de dag dat het er echt om gaat was Vos te sterk voor de Amerikaanse.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 Het was een van de moeilijkste wedstrijden uit de carrière van Andy Murray. De Brit stond voor de derde keer in die carrière in een Grand Slam finale... maar was nog steeds op jacht naar zijn eerste zegen. Een zegen waar ook zijn landgenoten zo ontzettend naar hunkeren. Want was het niet Fred Perry in 1936 die de laatste Brit was die een Grand Slam won? Die last drukte te zwaar op de schouders van de Brit... want van het begin af aan werd hij door Novak Djokovic onder druk gezet... Marie eh, oogde trouwens ook vermoeid, leek last te hebben van de hitte. Het was aan het begin van de wedstrijd zo'n 30 graden. En hij had na zijn zware halve finale overwinning op David Ferrer... maar één dagje rust. Een dag rust minder dan Djokovic. Novak Djokovic daarentegen oogde fit en ook eh, vol zelfvertrouwen. Niet zo gek na zijn halve finale overwinning op Roger Federer. En ook die Davis Cup-overwinning, eind vorig jaar, heeft hem natuurlijk veel zelfvertrouwen gegeven. En dus dicteerde de Serviër op alle fronten. Hij kreeg maar liefst 18 breakpoints tegen Andy Murray. Hij brak de Brit zeven keer. Het werd een eenzijdige finale, waar maar één man recht had op de eindoverwinning. En dat was Novak Djokovic. De Serviër won zijn tweede Australian Open, maar ook zijn tweede Grand Slam-titel. And he droeg die titel op aan zijn vaderland Serbia. I dedicate this title back home, my people, that, uh, that have been with me for for so many years. And uh, and there's been a tough period for for our people in Serbia. But we are trying every single day to present our country in the best possible way. So this is for my country, Serbia. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Moskou wonnen de Nederlandse vrouwen goud bij de ploegenachtervolging. Bij de mannen viel Walter Oldenheuvel. Ayot Kloosterboer wisselende de prestaties dus op de ploegenachtervolging. Wat was de opvallendste prestatie van de Nederlanders vandaag? Ja, het was een vruchtbaar weekend voor de Nederlanders. Met de uitzondering van de mannenploeg dus. Op elke afstand oranje op het podium. De oogst van vandaag goud dus voor de vrouwen. Eerder op de ochtend was er zilver voor Irene Wust op de 1000 meter. Achter Christine Nesbit. Er kwam een hele goede eerste plaats bij van Stefan Groothuis vanochtend. Bonnie de 1000 meter, verreweg de beste. Hij zorgde voor het hoogtepunt van de dag. Maar team Nederland met Bob de Vries, Wouter Oldeheuvel en Jan Blokhuizen. Dus een teleurstelling halverwege de wedstrijd... ging Oldeheuvel onderuit na een botsing met Jan Blokhuizen. En zo zojuist verliet huilend Oldeheuvel de ijsbaan. Het wil maar niet lukken met die mannenploeg. Maar verder een vruchtbaar weekend voor de schaatsers. De hoofdpunten van het nieuws. Het leger probeert in Egypte de rust te handhaven. Er zijn weer veel demonstranten op straat, maar opvallend afwezig is de politie. In het Wertheimpark in Amsterdam is de bevrijding van het nazi-vernietigingskamp Auschwitz herdacht. En de Servische tennisser Novak Djokovic wint voor de tweede keer de Australian Open. Hij versloeg de schot Andy Murray in drie sets. In 2008 won Djokovic ook de Australian Open. En dit was het NOS journaal Omroep Max gaat zo verder met de Tribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de kerstconferentie. De het hij hier over de terren. En de eerste grote tv-heet van dit seizoen is een feit. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, hoofdgast dit uur, wielrenner Jeroen Blijlevens. En het is een bijzondere gast, want hij is toevallig ook de ploegleider... van wereldkampioen veldrijden Marianne Vos... Het is rust bij Excelsior ADO, tussenstand 1-3. We gaan kassie kijken, natuurlijk, zoals elke week in de perstribune... onze tv-rust Ron Vergouwen. En Ron, waar gaat het dan over? Het was een week waarin oude en nieuwe Hollandse helden... uitvoerig op de buis te bewonderen waren. Rembrandt, Maxima, Ben Saunders... En bij bijna al deze helden kwamen we dankzij al die tv-optredens... tot hele nieuwe inzichten. En ook natuurlijk dit uur onze sportcolumnist Jurrit van der Vooren. Hij is weer in de geschiedenis van de sport gedoken. Vroeger sprinter bij het wielrennen, Jeroen Blijlevens. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag. En gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd met Marianne, Marianne Vos... Ja, ze was natuurlijk vandaag uh, de grote favoriet. En uh, ja, dat moest je natuurlijk ook toch al uh, waarmaken. Bij het WK veldrijden. Ja, ik zag er gisteravond in Studio Sport. En toen dacht ik, wat is die meid rustig? Die moet de wereldtitel verdedigen. Ja, dat is ook uh, haar kracht, natuurlijk. Helemaal om op zo'n manier met de sport om te gaan. En. Uh... Op alle wereldkampioenschappen, olympische wedstrijden, dan, dan heeft ze altijd net een paar procent extra. En dat maakt haar ook uh, zo goed. Het was een goed parcours, hè, voor haar? De... Ja, absoluut. Glad. Dat heeft uh, wel meegespeeld, ja. Geen modder. Geen modder. Nou, dat kan zo, ook, hoor. Maar dan nou was uh, de concurrentie wat meer een voordeel geweest. Ja. We hopen Marianne dadelijk aan de telefoon te krijgen. Even terug naar jouw tourcarrière. Vijf etappes op je naam. Overwinningen in de Tour, de Ronde van Spanje en in de Giro d'Italia. Waar zit Blijlevens? Waar zit Mooie Mario? En Mooie Mario zit in het wiel van Blijlevens. We komen in de straten van de aankomstplaats. En dan is het volle kracht vooruit. 65 kilometer vol aan het uur. 65 kilometer. En wie leidt de sprint? De is maar door het binnenkomt. Jeroen Blijlevens in het paars, pak hij roze en de overwinning. En dit is de Nederlander ter voet uit, het vuistje gebald naar boven toe. Hij heeft zijn overwinning. Hij heeft zijn overwinning, ja, een sprintoverwinning, dat was je kracht natuurlijk. Mooie Mario, Cipollini. Ja, mooie Mario was toch de sprinter in die tijd, misschien wel de beste sprinter ooit. Ja, als je dan in eigen huis mag kloppen en ook zijn roze draai kunt afnemen op die dag. Ja, hij was daar niet blij mee natuurlijk. En dat zijn natuurlijk wel uh, mooie momenten. Ja, voor jou zaten die mooie momenten vaak in het begin hè, van, die, van die grote rondes. Dan won je de sprintetappes. Zat eigenlijk altijd in de eerste week, hè, zal ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Meestal de grote rondes zijn vaak opgebouwd. Uh, de eerste tien dagen vaak vlak. En dan uh, komen de bergen. En dan uh, was ik meestal een van de laatste uh, die binnenkwam. Ja, als je al doorging. Nou, nee, ik had meestal toch wel... Uh, toch wel? Uh, ja, ik had altijd wel een drijf om een grote ronde uit te rijden. Achteraf had ik misschien wel eens beter uh, wat vaker af kunnen stappen. Hmm. Jij moest het dus van, de, van die sprint hebben. Geeft dat ook een extra druk op je schouders? Want je weet, mijn ploeg moet nu succes halen via mij. En dan moet ik dus ook uh, zien dat ik die sprint win. Ja, absoluut. Alleen, uh, ja, ik was ook al een persoon die daar wel goed mee om kon gaan. En uh, je moet er ook goed mee om kunnen gaan om een goede sprinter te worden. En vooral vaak in Tour de France, Dan missen ik vaak de eerste dagen... Uh, uh, de sprints, hè, dat ik niet mee kon doen voor de overwinning. En dan werd de druk ook van buitenaf steeds groter. En eigenlijk haalde ik daar wat kracht uit. Ja, Want je zegt, ik, ik miste de sprints, maar ik heb ook van jou gelezen. En zeg maar of het waar is. Als je zag, ik, ik rij op die vierde plek en ik kan derde worden. daar ga ik mij niet voor uit de naad rijden. Nou, nee, ja, ik, had, ik, ik, ik had gewoon een instelling van, uh, ik wil alleen maar winnen. En een tweede plaats telt niet, voor mij persoonlijk. Dus op het moment dat ja, ze niet kon winnen en ik lag tweede, dan uh, ja, hield ik wel eens mijn beenstel. Daar heb ik heel veel kritiek over gehad van, uh, van mensen in Nederland. En dat heeft vooral mee te maken gehad omdat mensen natuurlijk Toerpooletjes uh, invullen. Ja, en of ik nou tweede of tiende word, ja, dan hadden mensen minder punten in hun eigen toerpool. <lacht> maar ja, dat, uh, daar was ik niet voor bezig. Nee, dat, dat begrijp ik. Um, je zei, ik reed die ronde wel uit, uh, bijna contrekeur. Hij had er niet veel zin in om toch maar over berg en dal te gaan, uiteindelijk om Parijs uh, te bereiken. Jawel hoor, ik heb uh, drie keer de Tour uitgereden. Maar was niet ontzettend afzien? Ja, dat wel, maar ja, ik had toch wel vaak een drijf en een uh, eergevoel... dat ik wel ja. een grote ronde uit moest rijden en wilde rijden. Oh, dus dat is toch wat, wat in je zit, dat je zegt... Ja, ja, ik, ik begin aan dit avontuur, ik pak hopelijk een paar sprintoverwinningen... en dan, en dan wil ik uiteindelijk, hoewel het nog ver is, Parijs halen. Ja, en natuurlijk Parijs-Chans-Lysée. Dat is de mooiste rit, de mooiste overwinning die je een sprinter kan behalen. Nou, helaas heb ik het mm. nooit gewonnen op Chans-Lysée, ja. maar ja, ik heb het toch wel geprobeerd. Jeroen, als altijd vragen we op de perstribune, wat was uw sportfragment van deze week? Ze hebben mij nodig voor het kampioenschap binnen te halen. Dat hebben we al een aantal jaren niet gehaald. Dat is een grote doel. We spelen natuurlijk ook nog de Coppa Italië. Dus ik probeer gewoon de club te helpen en, en zo snel mogelijk mijn weg te vinden in het team. Mark van Bommelen, had je willen zeggen natuurlijk. Ja, dat klopt. Um, ja, ik vind dat Mark van Bommelen toch wel een bijzondere carrière doormaakt. Um, ik denk in Nederland wel eens ondergewaardeerd wordt. Ja, als je PSV, Barcelona, Bayern München en nu AC Milan uh, op je lijst hebt staan... en die grote clubs zien toch de meerwaarde van jou in een in elftal... Ja, dan ben je toch een, een grootheid. Ja. Heb je een speciaal zwak voor hem, omdat hij net als jij uit het zuiden komt? Uh, nee, hij komt nog zuidelijker natuurlijk. Hij, ja, hij komt uit Maar, komt weer terug. maar uh, Ik heb een zwak voor hem, omdat hij ook een, echt een winnaarsmentaliteit heeft. En hij wil uh, de kosten vaak van alles winnen. En we hebben gisteren ook weer gezien dat hij weer een, uh, een rode kaart heeft gehaald bij uh, AC ja. Milan. Ja. Ik, ik vond het eigenlijk wel raar dat, dat er bij Bayern München gezegd werd... die van Bommel uh, die moet weg, we verlengen zijn contract niet. En, en, en de, de grote club in Italië staat voor hem klaar. Merkwaardig verschijnsel toch? Ja, dat is, er gebeuren natuurlijk meer merkwaardige dingen in het voetbal. Maar uh, ja, het kan ook zo zijn, natuurlijk, dat AC Milan zo'n speler nodig heeft hè, om nog kampioen te worden. En uh, ja, ik denk dat uh, Nederland ook veel te danken heeft gehad dit jaar, of afgelopen jaar, op de WK aan verbommel. Ja, Gebeurt dat ook in het wielrennen, dit soort transfers? Want wielrenners stappen natuurlijk over, hè, permanent. Ja, ik zeg wel natuurlijk, maar dat, dat zie je. Ze gaan van de ene ploeg naar de andere. En uh, vaak is daar heel veel geld mee gemoeid. Hoe ging dat in jouw geval? Nou, wielrennen zit iets anders in elkaar natuurlijk. Uh, een voetballer heeft nog een transferwaarde. En de wielrenner trekt een contract van één of twee jaar. En na het contract is hij eigenlijk niets meer waard. Dus dan trek je weer een nieuw contract. Is hij niks meer waard? Hij heeft toch prestaties geleverd? Ja, of in dienst gereden van en bewezen dat hij iets kon? Ja, dat wel, maar het is niet zo dat, uh, dat een andere ploeg nog zoveel geld uh, een afkoopsom moet betalen. En dat wordt gewoon uh, bijna niet gedaan in uh, Wielersport. Nee, en jullie houden je ook aan contracten doorgaans? Hè? Doorgaans wel. Want, ja. Dat doen ze in de voetballerij iets minder ja. Uh, vaak. Ja, er is gewoon veel meer geld uh, mee gemoeid natuurlijk. In de wieler, uh, Wielersport zit ook veel geld. Maar niet zo dat, uh, uh, dat ze grote transfersommen kunnen betalen. We gaan eens even kijken bij onze vliegende kip, Bij die WK-kampioen uh, van, wat was het, 1990, uh, Jules? Henk Baars, Jules van der Waart? Ja, 1990 was dat Kekstouw in Spanje. Daar werd hij ineens wereldkampioen. Uh, hij was een jaar eerder uh, de eerste Nederlands kampioen, mountainbike. Maar Henk Baars was eigenlijk een uh, totale onbekende. Ik heb eigenlijk één vraagje aan, uh, aan Jeroen en uh, aan jou ook. Willen jullie even gaan staan? Ja, dat, uh, ja. maar ik weet niet of dat uh, hoorbaar is. Kijk nou eens even. Is het, uh, dus ik neem aan dat de oud-wereldkampioen blaast het volkslied... voor de nieuwe kampioen Marianne Vos. Ja, ik denk het ook. Uh, Op zijn tuba. <laughs> ja, Henk is natuurlijk wel een vervent uh, uh, uh, muziekspeler. Dus uh, waarschijnlijk zal hij dit wel uh, onder zijn knie hebben. Hij, hij, hij doet dit vaker, denk ik, met de harmonie. Want dat gaat feilloos. Uh, die tuba. Zullen we nog een stukje mee helaas. Met dank, uh, Jules, aan Henk, want Marianne Vos, goeiemiddag. Goedemiddag. Heb je iets van het Wilhelmus meegekregen net op de radio, op je oren? Nou, ja, ik was net te laat, maar uh, ik had hem al een keer gehoord. Dit was de oud-wereldkampioen uh, Henk Baars, die speciaal voor jou op zijn tuba het Wilhelmus even blies. Oh ja, nou ja, dan ga ik in de herhaling nog een keer luisteren. Ja, gefeliciteerd en ik uh, laat je even uh, aan het woord samen met je, je ploegleider Jeroen even. Ja, perfect. Ja, Marianne, gefeliciteerd. Hey, je uh, Ja, hey. Ik vond wel het uh, vrij spannend maken voor ons, uh, voor de televisie. Ja, hè? En uh, ja, als je het in de laatste ronde ziet, en ik zoveel overschot uh, had, Nou, nogmaals. Ja, het was niet de bedoeling om het zo spannend te maken. Maar die valpartijen, die, uh, die maakten het ook nog wel uh, wat lastig om natuurlijk van voren te blijven. Maar, maar in de laatste ronde had ik nog wat over en... Uh, nou, met die ene aanval pakt u meteen een gat. Marianne, we, we hebben hier in de uitzending Jeroen Blijlevers ja. en ik net gesproken over het parcours. Jeroen vindt het echt een parcours voor jou. Kun je eens uitleggen waarom het zo goed kon gaan? Um, nou, het was uh, natuurlijk hard bevroren. En uh, behoorlijk het hoogste verschil. En ja, die combinatie die, uh, die is eigenlijk uh, ideaal voor mij. Dus uh, dat het toch op vermogen aankomt door, het, door, de, door de klimmetjes. En dat het uh, snel blijft en daardoor uh, ja, dan kun je, kan ik mijn kwaliteit uh, optimaal benutten. Uh, ja. een, paar keer, een paar keer gevallen op, uh, geloof ik, zelfs uh, dezelfde plek. Ja. Hoe, wat gebeurde daar? Ja, bij het inrijden was dat stuk uh, nog hard bevroren en dat, dat werd uh, elke ronde eigenlijk glibberiger. En daardoor uh, ja, maakte het elke ronde weer spannend hoe het erbij zou liggen. En ik... Uh, ik ben hem de eerste twee keer uh, fietsend opgegaan. En uh, nou ja, toen viel ik al, uh, al twee keer. En, uh, ja, zelfs lopend was het nog glad. Maar uiteindelijk uh, had ik hem te pakken en in de laatste twee rondes uh, ging het goed. Toen ging het heel goed, want je liep uh, een seconde of twintig weg van uh, laten we zeggen de koep van Nakels. En, uh, en, en die concurrenten Compton, de Amerikaanse. Die, die, die was wat minder, uh, althans, qua parcours uh, in de slag vandaag. Hè? Dat, dat lag er niet zo. Ja, zij kan overal uit de voeten, dus uh, voor haar maakt het uh, eigenlijk weinig uit. Maar ze is heel sterk en ja, als het uh, iets meer modder was geweest... had het misschien hmm. niet meer in haar voordeel geweest. Dus, ja. uh, maar ook dit, dit parcours kan ze goed aan. ja, ja uh, uh, Ouders zijn er ook, hè? want ik zag je gisteren op televisie... Uh, dat zij uh, bij jou in de buurt waren in hun camper. Ja, dat klopt uh, nou ja, ze zijn er eigenlijk altijd bij. Mijn vader staat zelfs op de post. En, uh, nou ja, het is natuurlijk uh, super mooi als je met z'n allen dat feestje kan vieren. Dit, uh, Marianne, is ook voor jou. Dit is uh, alweer Henk Baars, want het houdt niet op bij het wilhelmus uh, Jules van der Wart. Ja, nou hoor ik het wel. Mooi. Hartelijk dank. Marianne Vos vond het prachtig. Ja, natuurlijk, als je voor de vierde keer wereldkampioen wordt... dan is dat ook bijzonder, hè? Een oud-wereldkampioen die voor Marianne Vos... het Wilhelmus en langzaam zijn leven speelt. Want dit heb jij allemaal meegemaakt 21 jaar geleden. Ja, ja, we zijn, we, ja. wereldkampioen dat is een, een, een, een heel aparte wedstrijd. Als je die kunt winnen, dan win je een wedstrijd voor je leven. En dat heeft ze nou voor de vierde keer gedaan. En los van andere, andere titels die ze al gehaald hebben... Ja, dat moet, elke keer is weer geweldig dat je zo'n wedstrijd kunt, uh, kunt winnen en mag winnen. Wat heeft het voor jou betekend? Want wat heb je er nu nog aan? Ja, kijk, uh, het, het, is, het is een bekroning op je werk. Want ja, met een uh, titel uh, wil je, uh, ja, dan word je toch elke keer herkend. En uh, iedereen zegt van, iedereen komt weer op die dag terug. Henk baas, wereldkampioen. Hoeveel wedstrijden we gewonnen hebben, daar praat niemand over. Maar we zijn een keer wereldkampioen. Wereldkampioen, dat telt. Lars Boom is ook een keer wereldkampioen. Die had eigenlijk vandaag weer wereldkampioen kunnen worden, maar hij doet niet mee. Dat vind jij een beetje raar volgens mij. Ja, als je als sportman bent en je bent 26, je bent fit, ja, dan moet je gewoon een WK rijden. Want ja, die kans krijg je maar één keer. Moet je kijken, Nijs is een, echt een wereldtopper, is maar één keer wereldkampioen geweest. Dus ja, veel kans krijg je niet. En uh, deze was weer een uitgelezen kans voor Boom om eventueel als eerste Nederlander twee keer wereldkampioen te worden bij de Elite. Ja, want alleen jij, Stamsnijder, Groenendaal, Adrie van der Poel ja. en hij wereldkampioen, dus het zou heel erg bijzonder zijn geweest. Um, dan ben jij later in de muziek gegaan en dat, dat, dat was gewoon uh, eigenlijk heel bijzonder. En, maar dan wil ik het toch nog even over jouw tuba hebben, want je zei net al in, de eerste, in het eerste blok, ja, 7000 euro. Wat, wat maakt het dan toch nog voor jou zo bijzonder als je dit, dit zo kan combineren? Is het echt jouw passie? Want wat doet het met je? Ja, het is toch, kijk, muziek maken op een instrument is toch iets wat niet iedereen kan. Dus het is toch al sowieso een klein beetje bijzonder dat je op zo'n instrument kan blazen. Nou, kijk, als je dat dan een keer een klein beetje weer goed te doen, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En wat ik het straks ook al zei, ja, je kunt er eigenlijk helemaal een klein beetje ja, losmaken van alles en je kunt mensen plezier, plezier mee doen. Om, ja, we hebben laatst ook weer iemand, die is 50 jaar getrouwd en doen we een serenade brengen. Ja, dat is hartstikke leuk. En je hebt je vrouw Jan ook op die manier leren kennen, Ja. Dus ja dat het maakt is, het al uh, bijzonder, waar, waar zat zij? Ja, zij zat uh, achter mij, ze zat elke keer met die, uh, met die trompet in mijn oor te schallen. En, uh, maar uiteindelijk, uh, na het muziekmaken, dan werd er meestal gedronken en gebeljaard. En daar uh, ontstaan dan de relaties, hè? En niet alleen de relaties, want ik zie ook, uh, jullie hebben twee zonen gekregen. Ja. Eén is geboren na het WK en de andere tijd is in een Nederlandse titel. Ja, eentje is in 1990, Dus uh, net naar uh, net met het wereldkampioenschap. En de ander is met het Nederlands kampioenschap. Dus uh, eentje 90 en eentje is in 93. Ja, dat maakt het ook bijzonder. En zij zit ook in de muziek, hè? Ja, uh, ja, eentje speelt uh, ja, Paul die speelt uh, drum en gitaar. En dan uh, zijn Bart die heeft ook uh, gitaarles gehad. Dus uh, ja, allemaal uh, muzikaal wel. Dat maakt het ook bijzonder. De buren, kunnen jullie dit op de prijs stellen? Ja, ze vinden het leuk. Want ja, het is. Uh, ik als we spelen met CD's mee. en het zijn allemaal heel bekende liedjes. Dus. Uh, we houden de deelbal dicht. Maar uh, er is nog genoeg uh, muziek in, in de buurt, in ieder geval bij ons. Als dus jullie nou nog eens even zo spontaan. een, een nieuw nummer zou vragen. Wat, wat zou je nu uh, kunnen gaan spelen? We hebben net het Wilhelmus gehad. Uh, iets, iets over een vakantie. Sweet Caroline. Uh, wat, wat zou je nu kunnen spelen? Ah, weet ik niet. Ik kan. wij uh, van alles, maar. Het is net. Uh... Marje, ta -ta, ta -ta. Uh, ja. ja, kan het? Marje, marje. Dus even horen. Even kijken wat er nog meer uitkomt. Uit een uh, tuba van 7000 euro. <tied> Henk Baars, wereldkampioen veldrijden in 1990. En uh, een prachtige hobby: de tuba. Voor Marianne Vos speelde die zojuist. Het weer en lang zal ze leven. Excelsior Ado, tweede helft, Ragnar Niemeyer. Nog één minuut oud, 3-1 de voorsprong voor Ado Den Haag. En wat kan Excelsior daar straks tegenover stellen op het kunstgras in Rotterdam? Dat zal de vraag zijn. Ze staan al een tijd lang met z'n tienen, dus de rode kaart voor Bovenberg. Meteen daarna de goal van Kubik. En die stond eigenlijk op de plek, nam de bal trouwens mooi ineens. De bal die hij kreeg van Immer stond ineens uh, zomaar vrij op de plek waar je eigenlijk bovenberg verwachtte. Van Steenstel gaat de helft op van Den Haag. Dat geeft de burger uit Rotterdam moed. Fernandez aan de bal, buitenom komt Koolwijk. Maar die ontvangt uh, niet wel onderschept door Nelom in de as van het veld. Zo halverwege de Den Haag helft. Maar aan de rechterkant is het inmiddels verhoek. En Ami gaat proberen een aanval op te bouwen voor de ploeg. Den Haag die dus met 3-1 leidt bij Excelsior. Jeroen Blijlevens, vroeger een uh, gerenommeerd, berucht sprinter in uh, de grote rondes ook. Nu de ploegleider van Marianne Vos, zojuist wereldkampioen geworden bij het veldrijden in, uh, in Duitsland. Waar was het? Sankt Wendel. En toen vroeg me af, Jeroen, waarom ben jij daar niet bij als ploegleider? Um, nou ja, kijk, ze gaan dan met de uh, bond naartoe. Dat is een bondsaangelegenheid. Um, en ik vertrek morgen naar Qatar. Wat ga je daar doen? Ook een wielerwedstrijd uh, voor de dames. En je wieler zitten zo'n zand daar, toch? Ja, het is een beetje zandhappen daar. <laughs> dus ja, nee, je moet je af en toe wat keuzes maken. Ja. En uh, als, als ik naar Sankt Windel had gegaan, dan was ik gewoon toeschouwer geweest. Nou, nu heb ik het uh, goed kunnen zien op televisie. Geen toegevoegde waarde, zal ik maar zeggen, op locatie. Nee, dat klopt. En uh, je kunt beter van tevoren telefonisch ook heel veel dingen doorspreken. Oh, wat heb jij gezegd tegen Marjane Vos toen ze aan die race begon, vooraf? Nou, ik heb vorige week uh, een goed gesprek met haar gehad, of een goed gesprek uh, over, over een aantal zaken gesproken. En. Uh, ja, je moet Marianne ook niet bovenop de huid zetten. Waar focus je op als, als je weet, ze gaat naar zo'n evenement... om haar wereldtitel te verdedigen? Ja, sterk aan Marianne is dat zij heel goed kan focussen... en precies, precies weet uh, wat zij kan en wat ze moet doen. Eigenlijk nee. heeft ze helemaal niet nodig. Nee, ze heeft hem helemaal niet nodig. Het nee. is een maar nou goed, het is een heel veelzijdige meid natuurlijk. WK-veldrijden, moeiteloos lijkt het. Uh, ze kan op de baan uit de voeten, ze kan op de weg wereldkampioen worden. Waar stopt dit? Ja, het, uh, het is moeilijk. Uh, ze wordt steeds beter, ook in andere disciplines. Uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld uh, Nederlands kampioen geworden in de tijdrit, wat absoluut niet haar onderdeel was uh, van ja. de wielersport. Maar in één keer kan ze dat ook. En ja, dan mag ze ook weer een WK rijden op de weg of uh, in de tijdrit. Ja. Dus ja, het wordt op een gegeven moment heel veel uh, voor Marianne. Dus moet je keuzes maken. Ja, dus moet je keuzes maken. Maar dat is moeilijk om te maken. En, en, en dat zijn dingen waar ik het dan met haar uh, over heb. Uh, ja, een ander voorbeeld is, uh, ja, vanavond zal er een feestje zijn. Morgen uh, komt ze naar huis dus zal ze rustdag hebben. Maar dinsdag uh, is ze weer op de baan uh, te vinden in Alkmaar. Omdat ze weer gaat voorbereiden op de wereldkampioenschap op de baan. Als ze dan mag rijden. Ja, maar uh, moet je haar in uh, de ontplooiing van al haar talenten niet een beetje in een hok gaan duwen? Moet je niet zeggen, Marianne, er komt een moment dat je toch een keuze moet gaan maken. Want je kan niet alles. Fysiek. Ja. Dat is heel moeilijk. Um, om daar ja, goede banen te leiden. En dat probeer ik wel zo goed ja. uh, mogelijk te doen. En proberen wat af te remmen. En uh, ja, daar heeft ze wel eens wat moeite mee. Ja, Want, uh, ik zou zeggen, maar ik ben buitenstaande natuurlijk. Uh, de weg heeft het allerhoogste aanzien. Nou ja, toch niet natuurlijk. Omdat, uh, of ja, toch wel. Maar uh, ze is Olympisch kampioen geworden op de baan. En de Olympische medaille is natuurlijk een Nee, heel dat hoog. telt. telt. Maar laten we zeggen, op lange termijn, waar wordt iemand aan herinnerd? Wereldkampioen op de weg? Ja, maar hij is één keer wereldkampioen geworden op de weg. En ja. daarna viermaal tweede. Ja, dus dat is ook oh. een erelijst uh, ja, om u tegen te zeggen. En, ja. Uh, ja. Het, het, het is af en toe moeilijk en de, de rust arbeid moet heel goed zijn bij haar. en uh, Dat is eigenlijk het belangrijkste om op te letten. Geef, geef dat eens aan. Wat moet zij nu aan rust nemen in tijd om weer fris straks die baan op te kunnen? Kijk, de conditie op het moment is natuurlijk super als je wereldkampioen wordt in het veld. Alleen, uh, nu moet je specifiek aan trainen op de korte onderdelen op de baan. Nou dat, dat kun je ook niet oneindig veel blijven doen. Dus daardoor moet je goed naar je lichaam uh, luisteren, wat je lichaam goed aan kan. Levert dit haar financieel nog wat op, zo'n wereldtitel? Ik bedoel, iets substantieels dat je denkt: van nou, Marianne, je kan, als je wilt, uh, een tijdje rustig leven? Uh, Marianne heeft het niet slecht, maar uh, ja, dames sporten toch altijd uh, een stuk minder dan mannen. Alleen, uh, ja, ze kan er uh, goed van leven. Ja, dus uh, we hoeven geen medelijden met uh, te hebben. Nee, dat niet. Nee. Nou ja, ik zag de ouders in de camper. Dat, dat zijn ook onkosten waar je u tegen zegt. Het is prettig als je ouders hebt die je willen steunen. Maar het, het moet ook allemaal maar betaald worden hè, natuurlijk. Dat klopt uh, uiteraard. Maar mijn uh, vader is dan ook een beetje mechanieker uh, bij de crossen. Dus oh, die ze, heeft een functie? Die heeft een functie, dus dat kan ze weer uitsparen. Uh, de broer is fotograaf voor haar website. En uh, die verkoopt ook foto's uh, nationaal en internationaal. Ja, en de moeder verzorgt haar met uh, allerlei gezonde dingen te koken. Nou en ja, dat zeg zetten. jij nu. Maar ik zag er gisteren aan een soort appel gebakken hoor. Dat, ik bedoel, de ze rustig naar binnen aan de vooravond van de WK. Ja, ja ze nee. zat lekker te slanzen. Je moet uh, calorieën binnenkrijgen. Oh, oké. Okay. Is dat een excuus? <laughs> nee, dat is geen probleem. Dat is nee, gezond. Hè? Dat eet ze ook gewoon lekker weg. Ja. Nou, leuk dat je zo iemand in je stal hebt, uh, zou ik zeggen. Was er nog? Ja, was er nog wat? Uh, Kastie Kijken, tv-rescent Ron Vergouwen... met uh, meer Nederlandse grootheden, geloof ik, Ron, in een bijzondere rol. Was er nog wat op tv deze week? Kastie Kijken met Ron Vergouwen. Dat je in Nederland heel snel een echte held kunt worden... bewees deze week Ben Saunders. Vorig weekend won hij nog The Voice of Holland... en vervolgens was hij niet meer van het scherm te branden. RTL startte zelfs een real-life soap over de zanger... Al draagt de sponsor zich nu opeens terug te trekken... door een onhandige vraag van Pauwen Witteman aan de directeur van RTL... Erland En Er komt nog een reality-programma met Ben Sonders aan. Hè? Ja, ik ben Sonders. Ik Mooi Ben Sonders. Er ja? zitten voorspellingen in de Het wordt gesponsord waarschijnlijk het, door Ben, of niet? Nee, ik heb een foto van. <laughs> <laughs> dus dat ja. zou nog pijnlijk kunnen worden. Is dus De, de, de, de, de, de telefoonmaat spelen. Die heette Ben, toch? Ja, ja. Paul leg het daar niet uit. thuis. Echt heel draagt haar nieuwe steg op handen. De lokale huldiging in Hoorn was voor Echt heel nieuws dinsdag zelfs aanleiding voor een complete reportage. Sinds de zegenreeks van zijn zoons is het wat drukker geworden in de tattoo-shop van vader Sanders. Ja, de kijkcijfers van RTL gaan door het dak door onze Ben. En daar wil de nieuwstak van RTL dan ook maar al te graag op meeliften. Maar echte helden zijn toch meestal wat spaarzamer in al hun publiciteitsmomenten. Zoals bijvoorbeeld de leden van het Koninklijk Huis... Heel bijzonder dus dat BNN donderdag prinses Maxima had weten te strikken... voor een interview in de Nationale Geldtest. Maxima maakt zich namelijk zorgen over het roekeloze bestedingspatroon van onze jongeren. En trouwens ook over dat van haar eigen kroost. En dat ook heel belangrijk is, dat je heel vroeg moet leren. Ik begin al met mijn dochter Amalia zakgeld te geven. Hoeveel krijgt ze? 1 euro per week, maar ze is net zeven, dat dus ze moet meer krijgen. <laughs> ze wil... <laughs> maar dat weet ze nog niet, dus uh, daar moeten we nog steeds onderhandelen. Ik hoop niet dat ze kijkt naar deze avond, dan weet ze het. Hopelijk slaapt ze dan. Ja, en zelf kon Maxima nu eindelijk laten zien dat ze ondanks haar riante leven toch nog heel prijsbewust is gebleven. Ik kwam met u ook een korte geldtest doen, met uw permissie. Ja. Wel. Ik heb hier een pak melk. Wat kost dit ongeveer? Minder dan 1 euro. Dat is correct, inderdaad. Dames en heren, minder dan 1 euro. De FWD hield onze toekomstige vorstin goed in de gaten tijdens de uitzending. Telkens als er een platte of brutale BNN-grap voorbij kwam... kregen we de reactie van onze prinses natuurlijk niet in beeld te zien... Ze kwam überhaupt maar weinig in beeld. Of zoals ze dat zelf noemde... Ja, budgeteren, budgeteren, budgeteren. Dat is toch een hele mooie, koninklijke tip, dames en heren. Prinses Maxima. De waarde van spaarzaam zijn met interviews... wordt ook door de Kamerleden van de PVV goed begrepen. Vandaar dat Nederland maandag dan ook met smart uitkeek... naar de uitzending van het interviewprogramma 24 uur met... Wilfried de Jong kreeg een etmaal de tijd... om de ziel van de rechterhand van Geert Wilders, Fleur Agema, bloot te leggen. Iedereen verwachtte vuurwerk, maar het werd eigenlijk behoorlijk saai. En net als er dan spanning tussen de twee lijkt te ontstaan... Hoe kijk jij tegen het fascisme aan? Angst, onderdrukking en uh, eigenlijk alle kenmerken van de islam. <laughs> Haalt die er nou nog niet bij? Daar hebben we het nou ja. nog helemaal niet over. Het kost me echt moeite om in dat allemaal op één grote hoop te gooien. Zou ik ja, zeggen. Want die werelden zijn nogal anders ja, ja, ja, en verschillend... Ja. en de optiek is toch ook heel anders? Koffie? <lacht> Iemand die zich ook al een tijd lang niet meer op tv had laten zien... was schilder Rembrandt van Rijn. Maar sinds deze week is hij de hoofdpersoon... in een nieuwe dramaserie van de EO. En het wordt ons gelijk duidelijk... Een leuke man was het niet. Als u daarmee doorgaat, dan loop ik weg naar de zee... en dan kunt u rustig en alleen schilderen en sterven. Zonder dat er ook maar iemand is die voor u zorgt of van u houdt. Het chaotische leven van Rembrandt leent zich op zich uitstekend voor een dramaserie. al hield vooraf menig tv recensent nog zo hard vast. De laatste EO-kostuumreeks over Koningin Juliana twee jaar geleden... was namelijk volgens de meesten veel te braaf. Maar Rembrandt en ik is een stuk brutaler. De EO gaat met haar tijd mee. Of is het nou juist terug in de tijd? Amsterdam! Hier zijn we! We zijn beroemd, hier, Dank u wel. Ja, ja maar wel. nog steeds geen naakte vrouwen. Ja. Ik had gelijk. Het zit hier vol met prostituees. En Rembrandt zelf? Nou, die was qua taalgebruik zijn tijd ook behoorlijk ver vooruit. Hé, hey, flutschilder. Het is af. Dat is aardig. Aardig. Ja. Hoe bedoel je aardig? Kijk naar ja. dat licht. Dat snijdt gewoon. boem! Het was door de duisternis. Kastje kijken met Ron Vergouwen. Woudenstein, voetbal kijken. Excelsior ADO Ragnar. Naar nou, wij hopen voor ado Den Haag eerste competitietreffer voor Den Haag van Jens Torenstra gezien. Torenstra op de rand van het strafschopgebied. Omspeelt Nieveld nog en schiet dan met rechts voorbij de doelman. Lex van haften is dat van Excelsior. Ik heb eerder gezegd, hij staat vandaag voor het eerst in de basis in de eredivisie. En dan meteen op eigen veld vier goals tegenkrijgen. koebik nu weg aan de linkerkant voor Den Haag. Sliding is er van Van Steensel. Hij was ook bij die goal van Torenstra betrokken. Kreeg de bal niet weg en toen kwam daar opnieuw een goal van Den Haag. Dat met 4-1 leidt in Rotterdam. Terug in de tijd. Met sporthistoricus Jurrit van der Voren. Terug in de tijd. Gekoppeld aan de actualiteit van nu. Er wordt geschaatst in Moskou wereldbekerwedstrijden. De tribunes, Jurrit, zijn niet, niet bepaald vol. Dat was in 1962 heel anders. Toen zag het er allemaal heel anders uit in, in Moskou. En het was een toernooi een WK Allround had in Nederland. Veel meer belangstelling trok dan daarvoor eigenlijk. En wat grappig is, als je, als je terugluistert naar de oude fragmenten... dan blijkt dat men in Nederland nog niet zo goed op de hoogte was... van de spelregels in 1962. Daarom speciaal dit. We zullen nu de belangrijkste regels van de kampioenschappen verduidelijken. Er worden in totaal vier afstanden verreden. 500, 1500, 5000 en 10.000 meter. Bij elkaar is dit dus 17 kilometer... De rijder die deze 17 kilometer in de snelste tijd aflegt is wereldkampioen. Zo gaat dat. Uh, dat moesten wij dus blijkbaar uh, nog leren. Waarom was Nederland dan opeens zo geïnteresseerd? Het jaar ervoor, en misschien heb je dat twee weken geleden gezien... in de uitzending van Andere Tijden Sport... toen won Henk van der Grift als eerste Nederlander... in meer dan 50 jaar een WK ja. allround. Weet je wat ik zo bijzonder vond? Dat hij helemaal met zijn vrouw, toen ze verloofde naar Noorwegen ging... en daar op een, op een water een baan uitzette. Een eigen baantje had gemaakt. Onvoorstelbaar. Omdat er in Nederland geen plek was. Er nee. bestond nog geen Jaap Edebaan, al die dingen waren er niet. sportman. Dus, dus die moest helemaal daar naartoe... En dat is hem toen gelukt om wereldkampioen te worden. Ja. En dan wil heel Nederland natuurlijk wel weten van... gaat hij zijn wereldtitel ook behouden in Moskou, in dat verre Moskou? Het was alleen nog niet een tijd waarin je als supporter... meereisde naar het buitenland. Dus dan kan je je gaan afvragen hoe druk wordt het. We waren niet de enige die ons dat afvroeg. Het stadion is voorlopig leeg. Zullen er straks veel toeschouwers komen kijken... Nou, en of. Het was gigantisch druk. Als je dus nu kijkt naar de beelden vanuit Moskou... er zit echt helemaal niemand daar in het stadion. Ze zaten toen in het Leninstadion. We kennen het nu ook als het grote Olympisch stadion van Moskou. En dat hadden ze omgebouwd voor de gelegenheid. 115.000, 125.000 mensen konden erin. En dat twee keer achter elkaar. En het was zo druk daardoor, het viel ook de verslaggever toen op. Nog nooit is er op een wereldkampioenschap schaatsenrijden zoveel publiek geweest. 100.000 toeschouwers. Daarmee is al het eerste record gevestigd. Een gigantisch aantal dus. 100.000 mensen. En het waren er nog meer die naar, naar gekeken hebben. In totaal in één weekend die naar Henk van der Gift hebben gekeken. 250.000 mensen. En dat is nog steeds een record bij het schaatsen voor het aantal toeschouwers... Als je tenminste de elf steden toch niet meerekent. Nee, nee. Het was wel een heel bijzonder stadion, dus. Het is een heel bijzonder stadion. En het bestaat ook nog steeds. Want tijdens het WK voetbal van 2018. zal het een van de belangrijkste stadions zijn. Eigenlijk heel gek om je voor te stellen. waar dan in 2018 de beste voetballers van de wereld staan. stonden in 1962 op dezelfde plek de beste schaatsers van de wereld. En ook een plek van rouw trouwens. Want Haarlem heeft in Moskou in 1982. een Europa Cup wedstrijd gevoetbald. En daar zijn ongeveer 300 doden gevallen in het gedrang. Ook in hetzelfde stadion is dat uh, ja, toen gebeurd. Dat gebeurt. hebben wij nooit geweten, althans toen niet. Hè? Dat is pas veel later naar boven. Pas twintig jaar later schudelijk, eigenlijk, schudelijk, werd ja. bekend van hoeveel doden daar waren gevallen. Belangrijke vraag, Jurrit, is wel... Prolongeerde Henk van der Grift zijn wereldtitel. De Russen hadden groot feest, want ze hebben gezien... dat hun landgenoot Kozitschin daar uiteindelijk heeft gewonnen. Maar gelukkig kon Nederland nog wel een wereldkampioen huldigen op het ijs. Alleen dat was dan een ander iemand. Schiphol, dames en heren, 20 maart, 20 minuten over 5. De Jacob Maris heeft zo even zijn motoren stilgezet... De trap wordt uitgerold en nu wachten we op het moment waarop onze Europese en wereldkampioene Sjoutje Dijkstra uit het toestel zal stappen. Om hier een begin te maken met de grote huldiging die haar in Nederland ten deel zal vallen. Dus geen Henk van de Grift als wereldkampioen, maar toch een andere op het ijs Sjoutje Dijkstra. Die documentaire uit 1962 is trouwens te zien op de website van de Pestribune. Hartstikke leuk. Leuk om, uh, om dat te weten. Zeg, maar dat stadion, ik zit er nog even over na te denken. In 1980 zijn daar toch ook de Olympische Spelen ja. begonnen van Moskou? Er is echt alles daar geweest, ja. ja. Wees, ja. De Brezhnev. Het is een heel bijzonder <laughs> stadion inderdaad, wat daar allemaal gebeurd is. Ja, en het staat er dus nog steeds. En het vervult weer, zoals je uitlegde, een functie straks. In 2018. je hey, dankjewel, uh, Jurrit van der Voren. Jeroen... Ja, dat, dat kan de wielenwereld niet zeggen. Een stadion waar heel veel uh, traditie is. Want als je nou het Olympisch Stadion neemt... Jurrit uh, is daar kind aan huis, Jurrit van der Voren. Uh, met die mooie wielerbanen zo van vroeger. Waar zijn ze gebleven? Alkmaar? Ja, inderdaad. Uh, je moet zoeken. We hadden natuurlijk in Rotterdam... al Ahoy een uh, fantastische baan liggen ook. Uh, ja, aan de andere kant in de wielersport zijn er andere plaatsen... die bekend zijn. Hè? Neem een Alpe de waar honderden mensen uh, ieder jaar staan... Ja. Is, is er één plek in de wielerwereld waar jij een bijzondere herinnering aan hebt? Oeh, ja, die zijn er al uh, mee natuurlijk. Je hoeft er uh, maar één te noemen. Ja, doe maar Duinkerken. Waarom? Dat was mijn eerste uh, zegen bij de beroepsrenners. En een uh, jaar later uh, boek ik daar een, uh, mijn eerste tour zeggen. De, de Dunkerque is dus uh, de Blijlevensstad. Ja, zo, uh, zo vlak als een biljaar, zeggen ja. ze in België. En uh, Ik moest ze toch van een vlakke parcours hebben. En uh, ja, dat was toch een beetje mijn streek natuurlijk. Ja, want wanneer, jij bent gestopt in... Wanneer was het? 2004, hè? Je hebt ongeveer een jaar of tien uh, in dat profcircus rondgefietst. Ja, tien en een half jaar heb ik uh, meegereden. Ja, en wanneer dacht jij, uh, Jeroen Blijlevens, uit... Waar kom je vandaan? Ik uh, ben oorspronkelijk uit uh, Geelse Rijen. Oké, okay, uit Geelse Rijen gaat wielrenner worden? Toen was ik een uh, jaar of zeven. Hoe kwam het? Dat je toen dacht, dat ga ik doen? Ja, ik keek altijd televisie. En uh, toen, Frans, ja, dat uh, maakte veel indruk op mijn... En uh, die tijd, ja, dat was uh, 1980 zo. melk. De, de gloriteit van het Nederlandse wielrennen natuurlijk. Hè. Ja, graas, uh, van de Velde ja. was mijn favoriet. Ik uh, en uh, noem ze allemaal maar op. Ja, en, en, je, daar, daar spiegelde je aan natuurlijk als jong ventje. Uh, had, had je daar ook nog wat aan inhoudelijk, zal ik maar zeggen? Als je keek naar het fietsen van hun? Ja, op dat moment niet natuurlijk. Hè. Dan kijk je alleen maar eigenlijk, uh, ja, op een andere manier naar. Ja. Hè, dan dat je er iets van kunt gebruiken. Alleen ja, in die tijd, of nog veel langer, heb ik altijd gedacht om zelf ook een Tour de France ja. te winnen. Maar wanneer ontdek je, ik ben een sprinter, ik kan meedoen voor de allereerste plaatsen als we met z'n allen aankomen? Ja, ik ben als uh, achtjarig jongen begonnen met uh, wedstrijden te rijden. Ja, En als je op een gegeven moment uh, voor een prijsje moet rijden, een zevende, achtste prijs, ja, dan moet je sprinten. En, en dat soort dingen, ja, dan zie je van, van jezelf dat je op een gegeven moment sneller bent dan, uh, ja. dan de concurrentie. Je moet ook, kijk, je kan die talenten hebben en die kwaliteiten, maar waar haal je het lef vandaan? Want je moet, ook, je moet je ellebogen gebruiken natuurlijk, hè? En, en vooral heel scherp om je heen kunnen kijken. Ja, het is eigenlijk meer een gevoel eigenlijk, wat je hebt in een mastsprint. Je weet precies waar de andere renners zitten, je weet precies wat je kunt doen. Um, op het moment dat je echt de laatste kilometers in een massasprint bent en, en, en er wordt wat geduwd en uh, wat trek aan het shirtje, is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, omdat je daar gewend bent ook. Um, het lef, ja. Dat zit erin, dan kun je... Een lefgoosetje. Ja. ja, misschien wel, misschien wel. Maar uh, ik bedoel, er zijn ook heel veel andere goede sprinters... die nooit de top hebben behaald, omdat ze de lef niet hadden. Ragnar Niemeijer, uh, wat is er aan de hand op Woudenstein? Wat denk je? Doelpunt, doelpunt, ADO Den Haag... dat de voorsprong in minuut uh, 69, 65, pardon. Uitbreid tot maar liefst 5-1. Wesley Verhoek, helemaal vrijgelaten aan de rechterkant van het veld... neemt zijn tijd... En schiet de bal dan half hoog hard achter de doelman van Excelsior. En zou het misschien wel eens zijn laatste doelpunt voor Den Haag geweest kunnen zijn. Want hij lijkt toch wel op het lijstje te staan bij PSV. Als daar Doetzak weggaat, dan zou Verhoek zomaar een opvolger kunnen zijn. Kan scoren kan voorzetten geven. Ja. Is in vorm. En wie weet, 5-1 Excelsior. Het begint allemaal erg pijnlijk te worden natuurlijk. Voor de Rotterdammers op eigen veld. Want het staat dus ruim achter en gaat vandaag niet winnen. Zo gaat dat dus uh, Jeroen in de voetbalwereld. Hè? Heeft Adel eindelijk een goede spits zelf ontdekt, aangetrokken? Trokken, gaat hij weer weg? Nou, dat is in wielersport ook uh, wel natuurlijk. Je hebt wat uh, kleinere ploegen, zoals uh, ja. continentaal ploegen, Pro Continental ploegen. He, zo, onder andere Skillshimano is uh, zo'n formatie. Ja, kijk, als die op een gegeven moment een renner opleidt die wat beter is dan een gemiddelde hè, Pro Continental renner, ja, dan uh, wordt hij ook weggekocht door een uh, grote ploeg als een, bijvoorbeeld een Rabobank. Ja, wat dat is gewoon een, een puur recente kwestie. Uh, goed salaris, meer geld nog. Beter programma. En dan zijn ze weg. Beter ja. programma ook, ja. Ja, als je, een, grote uh, koersen. Als je het uh, nationaal programma moet rijden... of wat, wat ja, wel wel internationaal, maar niet het grote programma kunt rijden... zoals een Tour de France en dergelijke... ja, dan wil je toch altijd uh, op. Ja. En ik ga zo nog even met je verder praten. Ook over het vrouwenwielrennen natuurlijk. Maar ik heb nu contact met Ron van Nieuwkerk. Dat is de man die Ruud Gullit volgt naar Grosny. Waar hij uh, aan de slag gaat. Dag meneer Van Nieuwkerk. Goedendag. Hoi. Hoe bent, u, hoe bent u bij uh, Ruud Gullet en die club betrokken geraakt? Hoe ging dat? Nou, e e eerst voor één ding. Ik, ik ben gewoon Ron en ik heet, ik heet gewoon jij. Oké. Okay. Uh, ik, ben, ik ben bij de club uh, betrokken geraakt. Is, uh, Ruud belde mij op, op een gegeven moment dinsdag uh, op of ik interesse had om bij, uh, bij Ruud te assisteren. En hoe lang moest je, nou, moest je daarover nadenken? Nou, nah, split second denk ik, hè? Niets nadenken. Het is natuurlijk fantastisch dat je, dat je de gelegenheid en de kans krijgt. Ook, ook in Grozny, in Tsjetsjenië? Ja, ik heb natuurlijk gevolgd wel waar, waar die heen ging. En, uh, en ik denk, ja, weet je, dingen, dingen moet je ondervinden. Je, moet, je kan oordelen, veroordelen, maar uiteindelijk ben je zelf degene die dat, uh, dat het best kan zien. En. Uh, en uh, je, je, zegt het, je zegt het, Ruud, na: ik kom voor de sport en niet voor de politiek? Nee, dan laat ik voorop zeggen dat ik uh, bovenal het voetbal leuk vind. Uh, gek ben van, van, van sport uh, daarin moet ik ook heel eerlijk toegeven dat het uh, natuurlijk ook financieel best, best aardig is dus dat, dat is, heeft ook altijd wel een kant van, van het verhaal maar de sport en, uh, en het samenwerken met Ruud ja, dat heeft uh, de gevoed. gevoerd ja, wat, wat je kende Ruud al wat langer ja ik ken, ik ken Ruud heel lang vanuit mijn tijd bij ja. Haarlem reed hij altijd met mij mee uh, we zijn vrienden gebleven ook, ook met de vrouwen tot en met Milaan en, en daarna is het wat uit elkaar gevallen en uh, heb ik hem nog wel eens gezien. En uh, al zijnde hallo, hoe gaat het? En uh, ja, ik was ook uh, compleet verrast en best uh, perplex dat hij mij belde. Uh, ja, en dat, dat heb ik geef aangegeven dat het een jongensdroom is. En ik ben wel uh, 51, maar ja, het is toch fantastisch ja. dat je de gelegenheid geboden wordt om dit te doen. Maar ja, de, de beursbengels die zitten nu zonder trainer. Ja, de beurswengeld en DSG. Ja. Uh, ja, ja, ja, maar ja, zo is het eenmaal. Hey, als je een kans in je leven krijgt, dan moet je daar wel voor gaan. Ja, en en, we... en beurswengeld, Hans Vermeulen en DCG hebben oh. daar... Ach ja, schrik je waarschijnlijk even. Nou, beurswengeld zal er wat minder in zijn, omdat ik daar al bijna vijf jaar de trainer ben. Uh, die, die, ja, die vinden het alleen maar leuk, alleen maar positieve reacties. Ja. En, en krijg jij uh, ongeveer uh, zoveel dat je zegt... als ik klaar ben in Grozny, dan uh, kan ik de beursbengels gaan trainen, maar ik kan ook wat anders uh, voor mezelf gaan doen? Nee, nee, nee zoveel krijg ik niet. Hoor. Nee, oh. nee, nee ik, ik krijg, ik, het is niet slecht. Maar nee, dat, nee. Dan, uh, dan overspeel ik mijn hand om door te zeggen... Van, ik hoef niks meer te doen. Nee, verder van. Wat is, wat, en, wat, wat, wat is de volgende halte nu? Waar, uh, waar gaan jullie naartoe? Nou, we zijn uh, nu nog in Turkije. We gaan een paar dagen even terug naar Nederland... En dan gaan we een presentatie houden in Krosny. Vervolgens naar ons trainingscomplex om daar uh, de huisvesting te doen. Dan zitten we weer twee weken in Turkije in het trainingskamp. En dan zijn wij uh, de 9e of 10 maart uh, in Krosny voor aanvang competitie op de 12e. Nou, ik wens u veel plezier en bedankt uh, voor deze toelichting. Ron ja, nee, van Niekerk. Ja, ja, fantastisch. Dankjewel. Oké, okay, succes. Dag. Ja, hoor daar. Het is een hele avontuur, Jeroen. Je zal naar Gros niet gaan, hè? Split second. Ja, dat is leuk. <laughs> uh, ja bijzonder ook uh, en vrij verrassend dat hij uh, met ja. Ruud Guld meegaat. Uh, Mijn is vorig jaar uh, ook een aanbieding gedaan om naar Iran te gaan. Als? Als uh, bondscoach daar, maar daar heb ik wel over nagedacht en daar heb ik toch maar uh, vanaf gezien. Waarom? Ja, de mensenrechten worden daar toch niet zo uh, gerespecteerd. En ja, ik vind als je naar dat soort landen gaat, ja, dan, uh, <laughs> dan moet je toch wel eventjes onderzoeken hoe dat het daar uh, in elkaar steekt. Ja, aan de andere kant, ik geloof dat Arie Haan er ook gewerkt heeft. Je kunt ook zeggen, als Schullet het uh, sport is sport, politiek is politiek. En uh, wat dat regime uh, Ahmadinejad doet, kan me geen interesseren. Nee, maar ik heb nu een uh, betere optie. En dat ja? is het uh, <laughs> ploegladen van ja. een uh, dameswielploeg Nederland bloeit. Ja. Wat is het verschil tussen dames en heren, behalve de seksen? De seksen? Ja, nee, wat ja, is, is het een verschil tussen dames en heren, wielrenners? Um, ja, de dameswielrennen uh, staat tactisch nog wat in de kinderschoenen. Um, dat is leuk om mee te werken om dat, dat, soort, dingen, dat soort dingen bij te brengen. Um, positieve verschil, want het wordt vaak alleen maar gedacht aan negatieve ja. dingen. Maar vrouwen zijn heel uh, gemotiveerd en gedreven. daar hoef je als ploegleider niet veel extra aandacht aan te besteden? Uh, veel minder. Echt waar? Moet je ja. die mannen telkens bij de les roepen? Nou ja, hij, uh, voortdurend Nou ja, ja bij Toch. de les roepen, maar ook... Uh, ja. Uh, vrouwen zijn veel meer met hun gewicht bezig dan uh, mannen. He, mannen, durven, uh, mannen, renners, ja. durven na in winter nog wel eens te dik... op een, uh, op een trainingskamp te verschijnen. Kijk, um, ben je nog echt bezig met de zaak Contador? Hij is nu voor een jaar uh, geschorst, uh, de recente toerwinnaar. Houdt dat je bezig, zoiets? Uh, het houdt me wel bezig. Alleen ik denk dat het heel moeilijk is om daar uh, een oordeel over te geven. Omdat wij niet precies weten... Uh, wat er gevonden is, hoeveel het er gevonden is... of het waar kan zijn dat het uit zero, vlees is. Zero, zero, of... zero. Ja, oké, okay, maar het is gewoon heel dat moeilijk is om te... Daar... Ja, oké, okay, maar het kan ook zijn okay. dat het wel uit vlees komt. En... Ja, ja. Ik vind het heel moeilijk. Het is lastig. En je ja. hebt nooit geslikt, natuurlijk. Ik heb nooit geslikt. Ik dacht het al. Ruud wijden is binnengekomen. Jij kent de, uh, Ruud natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, paar... zit hier naast ja, twee, twee uh, uh, ja. klasbakken. Je mag ergens binnenkomen, Jeroen. Twee klasbakken. Ruud, uh, volgende week... Doe jij de perstribune? Leuk uh, dat ja. je dat wil doen. Uh, hoe gaat het met je? Goed, dank je. Ruta Weide. Ja, het gaat uitstekend met me. En ja. uh, ik was ook blij verrast toen ze me belden. En zeiden, Govert moet op vakantie. Moet? En ik dacht, nou ja, oké. Okay, als ja. Govert op vakantie Smij moet... Is maar één Is maar één weekje, best... huh? week, rut? Ja, maar dan nog. Ja. Kennelijk ken, ken, uh, had je het nodig. En ja. ze belden en zeiden... Wil jij de perstribune doen? Ik zeg, het lijkt me ontzettend leuk. Goed. Dus doe ik dat volgende week. Ruta Weide, uw gast, hier. Volgende week zondag tussen 12 en 2. Straks